Viva, viva la vida, viva la morte the wonder of love. Viva, viva la vida, viva la morte the wonder of love. Je mist haar als een vuur verlangen. Dat je op keer, meer en meer, telkens weer in je hoofd speelt. Je zweeft soms als een machtige vogel En de kracht van de wind neemt je mee naar een plaats voor ons twee Viva, viva la vida, viva la morte, de wandelaar love. Viva, viva la vida, viva la morte, de wandelaar love. Je loopt maar met je hoofd in de wolken. En de zon en zee spelen mee in het land van je dromen. La vida, ja ik hou van het leven. En niets is zo mooi en zo echt als mijn liefde voor jou. De liefde maakt je blij. Zorgt voor het vuurwerk tussen jou en mij. Yeah, yeah, yeah. Viva, viva la vida, viva la mode The Wonder of Love, Vivi Gini Reclash You're love, Yulianne. En nu nooit meer alleen, toegeef mij je woord. Beloof me, beloof me. Want ik voel me goed bij jou, de hemel op aard. Het mooiste wat ik dromen wou, het perfecte paard Op een zomeravond in Parijs Was ik van de wijs Want ik werd verleid Door twee ogen die ik nooit vergeet Wat ik wel nog weet Ik had de tijd Zwoele blikken in een restaurant Jouw hand in mijn hand Ik wilde jou niet kwijt Het was er zalig voor ons allebei Wat een lekkernij ik wilde jou graag leren kennen, jou met hart en ziel verwijnen, net zoals de allereerste keer. Ik wilde bij jou overnachten, kom toen bijna niet meer wachten, proeven van die panda, moer en meer. C'est bon, si bon, c'est bon, si bon, oui c'est bon, c'est bon, oui c'est bon, c'est bon. Oui, C'est si bon Ik wilde jou graag leren kennen Jou met hart en zilver verwijnen Net zoals de allereerste keer Ik wilde bij jou overnachten kon toen bijna niet meer wachten Proeven van die panda amour en meer C'est si bon, si bon C'est si bon, si bon Oui c'est bon, c'est bon Oui c'est bon, c'est bon, c'est si bon, c'est bon, c'est si bon, c'est bon, Het is zo c'est bon, goed. c'est is c'est bon. C'est si Het c'est zo goed, zo goed. c'est is Een zomeravond in Parijs was ik van de wijs, want ik werd verleid. En dromen achterna Kijk ik sta Weer midden in het leven Denk er haast niets meer bij na het jaar Want jij. liefde En rem op volle kracht Ik wil een ramp voorkomen Want er is al stress genoeg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 Ik geloof in kleur. Ik zie het steeds weer in mijn dromen. Ik kan er niet aan ontkomen. Het leven is een kleurenpalet zie de lichtjes in mijn ogen. Net als uit wij stemmen een heel nieuwe wet. Oh ja, yeah, yeah, yeah. Niemand mag nu ooit nog zeuren Kilo Door zorgen, weet dan dat je niet alleen zal zijn. En geloof dat er meer zijn, zoals wij: die bidden dat alles weer goed zal zijn. Ja, we zullen alles geven, een splinter, nieuwe kans creëren. Want ik geloof Je voelen hoe je moet kiezen. En ondanks je soms somber nadenkt, vergeet dan niet dat al wie jij kent weet dat ik geloof in jou. We staan op de rand van een punt dat spoedig zal keren. Geen idee wat de tijd ons morgen zal leren. Maar het dikste wolkendek breekt open en ik zal. Ik geloof in jou Vertrouw in wie je bent Je bent sterker dan je denkt De kracht... En als je denkt aan morgen voel je vrij. vrij. Want het verleden is straks opgebrand. En de chaos ligt dan aan de kant. Terwijl naar een winkel vol met boeken. Ik vraag de jonge dame help je dienstig mee met zoeken. Als ik dan vind waarvoor ik kwam, kan ik rustig ademhalen en aan de kassa hoef ik zelfs geen euro te betalen. Ligt te wachten, laat ik wachten nog heel even. Even aan je me verheugen, dat genieten van het leven. Dat is genieten. Koffie staat al koud, de post wacht op zijn trouwe lezer Een plant kijkt triestig in het rond Ach mensen, ik hoor af afwas, doe ik wel in deze De tijd van Lego is voorbij, ik ben te oud voor Hinkstadsbronk Karmeliet, nog niets voorbij, en voor seks dan weer te jong Dus vraag ik ah. En mijn eigen nest, Alleen met brood, maar nooit de kost Ja, impulsief kent veel gevolgen Zodat ik vaak wel iets verpest Mijn laptop had weer grote toost Dus uitgetrokken, weggesmeten, Weer al iets kapot Wacht tot ik in de prijzen val Zolang de rij Ging traag voorbij, ik vertrok zonder pardon. Het is best wennen nu voor mij, ik wou dat terugkeren nog kon. Dus weet ik.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 Iets waarvan je zegt, nee, dat hebben wij nog nooit gezien. Maar ik heb de hele dag al zoveel te doen. Eten, drinken, slapen zoals het hoort. Hele nachten dromen en dan moe zijn tot de doen. Enzovoort, enzovoort. voort. een leven. En als ik eens vijf minuten tijd heb...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 klaar. Te krijgen, moet elk principe wijken niemand die er straks Kom komt dat door die laatste chin Maar de laatste is nooit de laatste